In Kampen is een man tijdens een ruzie in zijn been geschoten. Volgens de politie kregen twee mannen op straat het met elkaar aan de stok. Daarbij trok een van hen een wapen en schoot de ander in zijn been. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht, de schutter is nog voortvluchtig. In Suriname zijn acht Nederlanders aangehouden op verdenking van drugssmokkel. Ze wilden van Paramaribo naar Schiphol vliegen. Een 34-jarige vrouw had bijna twee kilo cocaïne in een dubbele bodem van haar koffer zitten. De zeven anderen zijn aangehouden omdat er drugs in hun kleren zaten...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 Dit is de nacht. Met Herbert Codé. Goedenacht, welkom in het programma Dit is de nacht. We hebben het vannacht over emigratie en remigratie. Vorig jaar bijvoorbeeld emigreerden er 133.000 mensen. En dat waren er 12.000 meer dan in 2010... We hebben vorig uur ook geluisterd naar het verhaal van Axel Gutteke. Die is uh, van Nederland naar Spanje verhuisd. heeft daar twintig jaar gewoond en is uh, teruggekomen naar Nederland. Omdat ja, zijn reis uh, is een beetje uh, ja, tegengevallen. Uiteindelijk de crisis heeft hem uh, de das omgedaan. En nu werkt hij weer in Nederland. We praten dit uur ook door over verhalen over... Ja, uh, emigratie en remigratie. Heeft u daar ervaring mee? Heeft u familie die uh, geëmigreerd is? En uh, ja, hoe gaat u daarmee om? Of bent u zelf bijvoorbeeld uh, lange tijd uh, heeft u, bent u geëmigreerd en bent u inmiddels weer terug naar Nederland? Naar Nederland? Daar, kunt, uh, daar gaan we over praten dit uur. Ik heb eerst aan de telefoon uh, Jaren. Goedenacht. Goedenacht. Jaren, jij woont in, uh, in België? Ja. Ik woon in België, ja. Al drie jaar? Uh, drie jaar inmiddels. En jij werkt in Nederland? Ik werk in Nederland. En waarom heb je dan gekozen voor België? Nou, waarom heb ik gekozen voor België? Uh, punt 1, uh, ja, de, de bureaucratie in Nederland, wat, uh, ja, wat ik toch wel... Uh... Ja, erger vindt worden en, en, en steeds meer. En dan het, ja, het respect naar andere mensen. Uh, opvoeding, opvoeding van kinderen. Uh, ja, dat is eigenlijk de grootste reden voor mij om naar België te verhuizen Omdat het, land waar ik woon, uh, toch wel, wel uh, beter gaat als, als in Nederland, vind ik. Ja, want, want wanneer heb je dan besloten van, nou oké, okay, uh, wat je net zegt, dat staat me zo tegen. Ik ga nu uh, de stap maken en ik ga naar België toe. Nou, ik, ik denk er al heel lang over, ik heb er heel lang over nagedacht om het te doen. En ik ben uh, drie jaar geleden ben ik gescheiden en ik denk van, nou, nah, uh, ik denk ik ga het opnieuw beginnen met mijn leven en dat ga ik in België doen. En uh, ja, ik, ik heb er eigenlijk nog steeds geen spijt van gehad. En, en wat ik daar gewoon gemerkt heb, uh, is, is inderdaad dat uh, met scholen bijvoorbeeld, uh, uh, dat het daar al beter gaat met kinderen. Ik heb zelf geen kinderen, maar uh, ik, ik, uh, je ziet wel op scholen dat het, uh, de kinderen met meer respect en... en uh, ja, en met wat meer gaat opgevoed worden. Het, bijvoorbeeld het u, het is nog altijd uh, meneer en, en uh, mevrouw. En niet uh, dat, dat uh, de jongeren de ouderen aanspreken met de voornamen. Het respect is gewoon verdwenen. En dat vind ik in België, vind, is, ja, is dat dan nog wel meer dan in Nederland. Ja. Dus, en... ja. Ja, ga je gewoon. Ja, dus vandaar dat ik gekozen heb voor België. En ja, en ik heb er eigenlijk nog steeds geen spijt van. En ik woon dan in, in Belgisch Limburg. En uh, mensen vragen mij ook wel eens, ja, doe je dat belastingtechnisch Of voor de belasting? Nee, absoluut niet. Want ik, eigenlijk betaal ik, de, eigenlijk alleen maar wat ik betaal, omdat ik in Nederland werk, zowel in Nederland belasting als in België belasting. Uh, daarbij betaal ik mijn ziekenfonds in Nederland nog steeds. En mijn ziekenfonds in België. Alleen de, de bedragen zijn wel in uh, verschillende maten uh, ja, in Nederland hoger als in België. Ja, je, ze, je, je vertelde net ook van, nou, in Nederland, hè, veel bureaucratie, waar, waar jij dan tegen aanloopt en waar je ja. nou, toch, toch aan ergert. Is dat in België dan echt minder? Nou, je merkt bijvoorbeeld als je... Als je nou, ik, ik, zal, ik zal bijvoorbeeld vertellen, ik, ik ben al een, een keer of 25 op het gemeentehuis geweest. En het heeft me in, in, het heeft me in, in, in totaal 19 euro gekost. Alleen voor mijn, uh, voor mijn verblijfsvergunning in dit geval. Kijk, en als je in Nederland ziet dat ik, in, uh, dat ik voor een bewijs van goed gedrag... omdat ik ergens werk waar je dat nodig hebt, 28 euro moest betalen bij de gemeente. En ik ging hem in de gemeente halen waar ik in België woon. En het kost me gewoon niks, omdat het gewoon een papiertje is dat ze uitdraaien. Ja, dan vind ik 28 euro te veel geld voor een briefje. Ja. En, en uh, ja, ook afspraken bij je, bij je dokter. Je gaat er bijvoorbeeld, uh, omdat je werkt overdag, kun je s'avonds je afspraak maken bij een dokter. Nou, in, in Nederland moest je een hele dag vrijnemen om, uh, om een afspraak te maken bij een dokter, omdat, het, uh, omdat je een uur moet wachten of in een ziekenhuis. En, ja, het, is, het, het gaat allemaal wat menselijker, vind ik. Ik bedoel, de luxe is daar ook niet zo. zo als, uh, in, ja, ik vind, in Nederland worden wij gewoon doorgegooid met luxe. En uh, we vergeten de rest eromheen. En ja, dat kom ik in België toch minder tegen. En er zullen heus wel dingen zijn die niet goed zijn en absoluut, maar wat bureaucratie aan gaat. Ik heb bijvoorbeeld een jaar geleden haalde ik mijn rijbewijs voor mijn vrachtwagen. Ik ben vrachtwagenchauffeur. En uh, omdat ik in België woonde, vertel ze mij gewoon doodluk in Nederland, je krijgt het niet omdat je in België woont. En, maar ze laten je wel eerst je rijbewijs halen in Nederland en, om je dan te vertellen, want je krijgt het niet. Ja, dus ik heb, uh, ja, daar heb ik heel veel problemen mee gehad. Dus, uh, en daar wordt allemaal zo gemakkelijk over gedaan. Er zijn mensen die, die, die ja, uh, en dat vond ik toch, uh, je merkt, ja, ik, ik loop tegen heel veel dingen aan en ik werk natuurlijk nog in Nederland. Dus ja, je merkt het verschil toch steeds weer als ik uh, terug de grens overrijd. Dat het toch wel allemaal uh, fijner geregeld is. Ik, uh, het gaat om in mijn auto bijvoorbeeld. Die is stukken goedkoper belastingtechnisch als in Nederland. En dan, uh, ik bedoel of je hier nou heel veel rijdt of heel weinig rijdt. Je, iedereen betaalt evenveel. Of je auto nou één keer in de week gebruikt of je gebruikt hem honderd keer in de week. We betalen allemaal evenveel. Is de volgende stap in je werk, ik weet niet of dat mogelijk is, om ook volledig in België te gaan werken en niet meer in Nederland? Nou, ik ben daar inderdaad mee bezig om te kijken in België om daar ook te gaan werken. Maar ik heb, ik heb, ik heb natuurlijk eerst gedacht, ik kan eerst kijken hoe het wonen er is. En dat bevalt me uitstekend. En het zal er heus nog van komen dat ik, dat ik eens in België ga werken. Ja, maar daar wil ik natuurlijk nog wel eerst even goed uitzoeken, maar uitzoeken hoe, dat, hoe het, het werk in België is. Hè? Want... Ik wil eerst maar eens het wonen en dat, en dat bevalt dat heel goed. Dus en dan gaan we eens kijken hoe het werkt. Ik wil daar wel natuurlijk mensen met die al in België werken en kijken hoe het daar is met het werk. Ik bedoel, er zullen best wel dingen anders zijn dan in Nederland. Dus dat wil ik toch wel eerst even goed uitgezocht hebben. Ja. Weet je wel, wat ik dan zo bijzonder vind, Jaren? Je zegt in, in Nederland: je hekelt je aan brutaliteit, de bureaucratie, ja. vooral ook de luxe en zo. Je bent eigenlijk een heel tevreden mens en je zegt ja. van: nou, ik doe een soort van stapje terug. Het hoeft niet meer. Je hoeft niet die overtreffende trap uh, te halen. Nee, nee. Want jullie hadden twee weken geleden het programma van uh, inderdaad mensen die meegaan in die luxe. Maar nou, ik heb juist inderdaad dus de stap teruggezet omdat ik er niet in mee wilde gaan. En dat bevalt me uitstekend. En, ik, en, uh, en kan je een voorbeeld geven hoe je dan die stap hebt teruggedaan? Uh, nou, bijvoorbeeld dat, uh, dat we in Nederland de knop omdraaien hebben en we hebben het warm. En in België heeft de stap teruggezet om uh, dus geen elektrische verwarming te hebben. Ik stook dus nog op hout. En uh, ja, in, ik woon in een huisje wat, wat erg oud is. En uh, ja, je houdt aan het einde van het jaar toch wat meer cent over... omdat je het niet uitgeeft aan je warmte en aan de luxe die, die je in Nederland hebt. En je hebt natuurlijk de nostalgie. Het is net of ik weer bij oma slaap, zoals vroeger. En dat vergeten we. De mensen zijn de, de mooie dingen van vroeger een beetje vergeten. Ik ben zelf 45 jaar. En ja, toen ik in de luxe zat... dan had je dat natuurlijk niet in de gaten. En, en we worden... Ja, kijk, kinderen we worden doodgegooid met, met spelcomputers. We worden En in België spelen de kinderen meer buiten. Dus een ja, uh, ik, ik denk dat hun, hun brein wat, wat, uh, wat breder gemotiveerd wordt als dat je een hele dag binnen aan je computer zit. En, en dat merk je toch, dat kinderen toch wel meer respect naar oudere mensen hebben. Ja. Zijn, zijn... Waardoor dus de ouderen ook weer onder elkaar wat meer. Ja, wat behulpzaam, wat meer. In, in Nederland zijn we niet meer samenhorigheid, is dus hier totaal verdwenen. We praten wel allemaal en we klagen allemaal en we zeuren allemaal. Maar als het op aankomt, uh, willen we toch allemaal voor onszelf blijven doen. Ja. Tot slot, wanneer, wanneer heb je echt gepland om volledig in, in België te gaan werken? Of is, is dat niet echt in, in, in planning uit te drukken? Nou, daar ben ik, drukken. ben ik eigenlijk niet zo mee bezig, want ik ben eigenlijk van plan om vanuit België nog eigenlijk verder te gaan. En in, in ieder geval, uh, denk ik, niet terug naar Nederland. Want dat, uh, het bevalt me alleen maar goed buiten Nederland te wonen. Dus mijn privéleven, dat is, ja, je hebt meer rust, de stress is veel minder. Uh, uh, ja, daar is toch wel fijn. Ik bedoel, de drukte in Nederland om, die, die, ben ik, die ontwijk ik nu omdat ik in België woon. En ja, dat moet ik toch zeggen, is erg fijn. Je ook doen. Uh, ja, je, hebt, ja, je hebt er meer natuur om, je hebt er meer vrijheid om je heen en dat is toch wel erg belangrijk. Die heb ik in Nederland toch wel heel veel gemist. Ja, en de contacten met familie? Sorry? De contacten met de familie? Dat is nog altijd. Ik, ik bedoel, ik woon een steenworp van de grens af, want dat is het voordeel als je natuurlijk in Brabant komt, ik kom uit Brabant, of ja, Brabant ligt er tegenaan waar ik woon dan. En uh, nee ik heb nog heel goed contact met mijn familie. Ik bedoel, mijn vriendin woont ook in, uh, in Nederland, dus... Uh... Uh, dus wat dat er gaat, heb ik, heb ik dat nog Nederlands. Maar, uh, je, je, zal, je zal het niet helemaal loslaten. Je hebt altijd nog uh, een connectie ermee. Ja, ja niet, dat ik, niet dat ik dat ik het nodig vind om, om het te hebben, de connectie met Nederland. Maar ja, goed, uh, net wat ik zeg, je werkt er nog. En uh, ik heb natuurlijk gekeken, uh, ik ben er wel mee bezig om een keer in België te werken, maar dat wil ik natuurlijk nog uitzoeken. En dat uh, je, uh, ja, het, het, het, het, en. En ik heb nu een fijne baan en tegenwoordig is het al, ik ben 45 jaar en als je een baan hebt, dan ben je blij dat je hem hebt. En het is niet makkelijk om een andere baan te vinden natuurlijk. En ook in België zal dat zo zijn, ik bedoel, dan zal het ook niet gemakkelijk zijn. Ja. En daar als Nederlander is het natuurlijk ook voor anders. Hè. Dat, uh... Dus ik heb nu mijn baan, dus ik heb nu mijn zekerheid in ieder geval dat ik mijn werk heb. Ja. Jaren... En daarbij kan ik, kan ik dan meer genieten van de rust die ik in België heb. Hè? Ja. Ik wil je bedanken voor je verhaal en uh, geniet van je werk en het, uh, het, het wonen in België. Ja, dat doe ik zeker. En een goede nacht nog? <laughs> Ja, en uh, ik wil even de groet aan mijn vriendin, want die is ook aan het rijden, dus dan... Uh... Bij, de, bij nou, deze gedaan. Bij deze mag wel even. Hè? Werk ze deze nacht. Oké, ik wens je ook een fijne nacht, Herbert. Dag, hetzelfde, Jaren. Hoi. Oké, okay, dankjewel. Dag hoor. Ik ga naar Marleen, goeienacht. Dag Herbert. Um... Een oom van mij met zijn familie, vrouw en drie zonen... die zijn mid Amerika, uh, midden, mid Amerika, midden 50 jaar naar Amerika vertrokken. Ze konden allemaal een goede baan krijgen. Mijn oom kreeg Alzheimer en uh, werd opgenomen. Ik kon niet anders, maar hij begon alleen maar Nederlands te spreken. Dus dat gaf ontzettend problemen. Maar mijn vraag is eigenlijk, dat intrigeert me... Uh, een van zijn zonen... een neef van mij dus... die werkte bij de CIA... en uh, mijn, mijn vraag is eigenlijk... stel dat hij een Alzheimer gaat krijgen... Hoe, hoe reageert de CIA erop? Want ik heb ook gehoord... mocht een CIA-agent uh, onder narcose... dus gebracht worden, operatie... dat er zelfs een CIA-agent erbij stond. En mijn vraag is... Hoe, hoe, hoe gaat dat verder? Uh, Daar heb ik wel eens gehoord. Ja, nou, ze gaan alleen maar oude verhalen vertellen. Maar ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet niet hoe ze begeleid worden. Hoe ze tot opgevangen kunnen worden. Dat er geen geheimen blootgegeven worden. Ik heb echt werkelijk waar geen, geen idee, Marleen. Het, het, nee, zou, het ik ook niet. Maar het intrigeert me. Ja, nou, maar dat, <laughs> misschien dat, dat zou... iemand een antwoord daarop weet. Nou, maar dat, dat, dat zou misschien een mooie vraag zijn voor het programma van Astrid de Jong. Daar kunnen, kan je vragen... Ja, daar kom ik niet doorheen. <laughs> nou, misschien, misschien de volgende keer wel. Maar ik wil nog wel, als je het niet erg vindt... heel even weer een, een stapje maken naar uh, die oom dus... die naar Amerika is gegaan, midden jaren 50. Ja. I is hij dan ook toen met een boot vertrokken daar naartoe? Was dat een boot, toch? Uh, uh, ik denk een vliegtuig. Ja? Nee, ja, ja, ja. ja. had hier ook wel een goede baan. Maar ik kon bij de IBM werken. En, uh, dat ging prima. Ze hadden er gewoon zin in. En, uh, maar ik moest er zelf niet nadenken denken om te emigreren. Ik ben verliefd op Amsterdam. En ik ontmoet eigenlijk alleen maar vriendelijke mensen. Want, want Zelfs uh, even in de bloemenzaak uh, vanmiddag... Uh, sprak ik met een uh, hele lieve jonge uh, Marokkaanse vrouw. En we praten ze over... en ze had over filosofie van haar vader, islam en zo. En toen zei ze... geven me tegen me... je open hart ligt op je gezicht. Nou... Ja, ja, kijk. Dat is toch mooi om te horen? Ja, dat is toch heerlijk. ja, ja. ja Nee hoor, ik, uh, ik blijf in Amsterdam. Ja, nee, maar dat, dat is ook helemaal goed. Dat is ook prima. Ik ben, ik ben wel heel benieuwd naar die familie in Amerika. Want, want wonen die daar nog steeds? Ja, nou, mijn oom is inmiddels natuurlijk al verleden. Mm -hmm. En uh, mijn neven komen af en toe naar Nederland terug. En ze zijn zeer geïnteresseerd in de familie. En uh, ik vind het heerlijk als ze af en toe komen. En behalve die CIAG agent die, uh, die komt niet... Zelfs de vrouw weet natuurlijk nergens van wat hij doet. En uh, nou, dat vind ik heerlijk. Ja, want, ja. want, want, want bent u daar zelf al eens geweest? Heeft u gezien hoe ze... Nee, of, nee ik ben nee? wel uitgenodigd. Maar dan moet ik in het huis wonen. Ik, ik ben veel te vrij gevochten. En, en mijn tante die kwebbelde als een... Uh, nou ja. Maar hoe, bedoelt, hoe bedoelt u dat? U moest in het huis wonen. U moest dan eventjes bij de familie wonen. Dat, ja, dat... ja, ja. Een hele hartelijke familie hoor. Maar ik wil zelfstandig dan zijn. En... Uh, goed, maar dat begrijpen ze ook wel. Ja. En hoe was dat in die tijd, in de jaren 50, dat, dat familie van u ging emigreren naar Amerika? Wat vond u nou, daarvan? Euh, zijn moeder, van mijn oom dus, die is van verdriet overleden snel daarna. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en niemand vond, het, niemand vond het prettig dat ze wegging, want het waren hele fijne mensen. Dus uh, ja, daar blijf je mee achter zitten. Maar ja, uh, in de wetenschap dat ze het daar misschien beter zouden krijgen. En dat hebben ze ook gehad. Ja. Heeft u ze ook uitgezwaaid op het vliegveld? Wat het? Ja? Heeft u ze uitgezwaaid op het vliegveld? Ja, ja, ja, ja, ja. Oh ja, ook een uh, afscheidsfeest. Uh, nou ja, feest kan ik niet zeggen hoor. Maar uh, een beetje bedrukt allemaal, hè. En uh, zijn moeder was er ook bij, dus met oma. En uh, heel verdrietig. Het nee. lijkt me ook heel lastig voor de mensen die daar naartoe gaan. Want voor hen is het natuurlijk een nieuwe stap, een mooi nieuw begin. Ja. En dan ja. is de familie er toch een beetje ja, bedomd onder, zoals u dat net zei. Ja, maar ja, het begon al een beetje eigenlijk verkeerd in Utah. Want uh, mensen moesten toen borg voor je staan. En dat was een hormoon. Maar het wilde niet erg lukken, dus ze zijn gauw vertrokken. En toen zijn ze dus naar Boston vertrokken? Toen zijn ze, ja, vertrokken. Naar uh, San Jose. Ja. Ja, dat dat wel... was het. Maar ik weet niet of iemand eventueel een antwoord... Ik, ik, uh, ik heb wel eens mijn uh, zoon gevraagd hoe of wat... en zei ja, soms dan uh, ze uh, hele oude dingen op... Maar ja, het is niet voldoende voor mij. Nee, nou, u heeft dan wel een deel van het antwoord dan misschien gekregen. Maar als iemand dat weet, dan kunnen ze altijd medenacht.io.nl. Ja hoor, fijn. Hey, fijn programma altijd, hè? Uh, dank u wel. En en, fijne uh, muziek ook. Uh, graag gedaan. En uh, ik wil wel even zeggen, u moet vooral de vraag ook eventjes bij uh, de collega Astrid de Jong neerleggen. Ja, kom ik niet doorheen. Ja, gewoon proberen. Ja, u komt er even, nu ook doorheen. hè? Goeienacht nog. Dag, dag, dag. dag. dag. We praten vannacht over emigratie en remigratie. Wat zijn uw verhalen, ervaringen daarmee? Naar welk land heeft u bijvoorbeeld familie zien vertrekken? Of bent u zelf misschien ooit geëmigreerd en inmiddels weer teruggekomen? Of in welk land moet je zijn waarvan u, waarvan u zegt: van nou, dat is wel echt een land dat, dat, dat staat op mijn lijstje en daar zou ik graag naartoe willen? Of daar ben ik geweest. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Radio 1. En dat kunt u gratis bellen: 0800 1121. All mm right. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. The Temptations en My Girl hier in Dit is een Nacht. We praten over emigratie en remigratie. Aan de telefoon heb ik Pierre, Mont. Uh, Pierre Mons. Goeienacht. Goeiedag. Pierre Mond, jij uh, komt uit, uh, uit Marokko. Ja. En bent ooit geëmigreerd van Marokko naar Nederland. Uh -huh, klopt. En hoe lang is dat geleden? 25 jaar. 25 jaar geleden. En waar, heb je, uh, ja, waar ben je zeg maar, opgegroeid in Marokko? Uh, in de stad. En ik heb daar ook gestudeerd. Uh, ja. wat, wat heb je gestudeerd daar? Uh, HBO, landbouw. Hollandbouw, zeg je dat? Landbouw. Oh, landbouw. Ja. En uh, wat was de reden dat je naar Nederland uh, bent uh, ik, Nee, Het gaat over immigratie, als ik begrijp jouw... Uh, jou, uh, je onderwerp en je gaat mij op een andere manier interviewen, gaat bij mij over immigratie. Ik begrijp, uh, uh, je stelt de vraag, kun je iets vertellen over je ervaring over immigreren? En ja. ik, immigreren vind ik een hele uh, moeilijk onderwerp in het algemeen. Uh -huh. Ik gun niemand dat je eigen plek te verlaten. Nee. Want je verliest je eigen positie, je verliest je eigen Eigenwaarden, normen en zelf. En ik kom hier in een land waar is. totaal een ander klimaat, totaal een andere cultuur en andere omstandigheden. En niet waar wordt hier in Nederland. dat worden de Marokkanen beschuldigd met alles. En ze worden gediscrimineerd zoals Joden in Duitsland in de jaren 45. En dat vind ik vreselijk om mee te maken. Hoewel ik, ja, dus je... ik heb ja, een mooi jaar in Nederland gehad. Het is een prachtig land om te wonen, maar gezien de gebeurtenis was niet goud. nou het is niet fijn om mee te maken. Nee, wat... En immigreren vanzelf is niet een makkelijk stuk. Ook mensen die in Nederland die wonen in Australië, wonen in Canada, als je naar hun psyche gaat kijken, vraag ik me af of ze zijn blij mee. Want het gaat niet over uh, economische omstandigheden, maar het gaat over diep, over, uh, over, uh, over jezelf, over je. Ik hoor net van mevrouw vrouw dat, dat haar oom en later is en, en uh, heeft een Alzheimer. En de vraag is of dat ze in Amerika, dat, de, uh, dat haar neef is, werkt bij CIA, of dat. Uh, het gaat te ver, dat je, dat als, omdat ze zijn bang dat ze geheim worden, verklaard, dan misschien krijg je ja. een spuit. Mm -hmm. die, die, die vrijheid die je hebt als je migreert naar een andere plek, dat heb je niet meer. Die raak, die raak je en dan kwijt. En ja. ook is ook diep in je hart, vraag ik me af of migreren echt een goede zaak hm. hoe is. Hoe is dat dan voor jou, Piemont? Hoe is dat voor jou om dat, om dat proces meegemaakt te hebben? Nou, als ik, ja, dat is in mijn leven, ik weet niet wat morgen gebeurt, maar als je naar mij vraagt, uh, wil je opnieuw gaan emigreren, dan zou ik zeggen nee. Dan liever zou ik uh, in mijn plek blijven wonen, leven, groeien en uh, met mijn eigen gezin en met mijn eigen. Uh, hoe meer je... Achter, uh, ik zou dat liever kiezen, dat ik in mijn eigen plek blijf. Een uh, uh, delen. mijn eigen uh, stuk. Een Afrikaan die met een oer dat, zou ik dat, liever dat mensen op hun waarde gelaten worden. Ja, want, want waar verlang je dan het meest naar terug? Is dat dan het, het geboortedorp of de, de mensen die daar oh, aan nee. zijn? Ik verlang echt niet om uh, weg te gaan of iets, maar gaat bij mij over de ervaring. Dat immigreren is niet. Uh, is niet makkelijk voor niemand. Het maakt niet uit waar je gaat of waar je woont. Uh, ook als je bewustkeurs maakt, dan later denk ik toch, misschien kom je achter uh, dat het niet goed is. Denk ik. Ook als je een bewustkeurs maakt. En voor jou is dat dan ook dat je weer terugdenkt naar vroeger. Of dat je denkt van ja, dat was toch wel goed. Omdat ik had, had, had daar moeten blijven. Nee, dat niet. Uh, nee, gaat wel terug naar verleden, terug naar je achtergrond. Natuurlijk mis je iets, maar dat ik definitief terug... Want ik heb ook uh, iets anders hier opgebouwd waar ik uh, uh, niet afhankelijk om te zijn. Je hebt kinderen, je hebt vrienden, je hebt... Uh, die, uh, dan maak je een ander leven mee. Dat is niet zo makkelijk los te laten. Dat... Ik kan niet niet zomaar nou klaar en weggaan. Want ik heb een heel ander leven hier. Ik heb een heel andere positie. Ik heb een heel ander gezin. Ja. Het gaat over een migratie in zichzelf. dat dus ik kan niet zo zeggen, ik ben los. Ik, dat, ja, misschien staan mensen die zo, weet ik veel... Moet ik dat, zeer individualistisch. Dat ze nergens band hebben, misschien... Maar dat, dat denk ik niet. Je maakt altijd die dingen mee waar je uh, afhankelijk bent. Ja. Maar wat is voor jou dan nu het grote verschil met, met toen en met nu? Ja, wat is het groot verschil? Ja, leeftijd. Ik ben wel een rond en ik was uh, jong en ik wist niet ver en ik ben oud en ik weet niet ver of niet ver, maar. Uh, ja, groot verschil. Oef. Het zijn heel moeilijke vragen. Ja, terug naar. Natuurlijk is het verschil, maar ik kan dat niet verklaren. Wat is het verschil van toen en nee, nu? Maar ik bedoel, een verschil bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen in, in, in cultuur, in leefritme. Ja, ik heb wel een. Nee, ik, ja, ik heb een andere, andere route niet gevonden. Dat is een heel anders dan. Ik zie niet dat is een. Mijn... Ik heb geen spijt van, hoezo. Het is een andere route. Het ja. is een andere route. En het ding wat je meemaakt, dan maakt je... Ik hou ik zelf, dan komt je niet bezig met uh, dat immigreren... met uh, contact met een andere mensen. En, met, uh, en ook dat je... Voorbij de Nederlands taal, is toch wel nieuw. Dan moet je allemaal van nul gaan, gaan leren. Dat kost je bijvoorbeeld jaren om dat een klein beetje onder de knie te hebben. Waarom moet ik allemaal die energie insteken? Dan had ik, dan had ik liever mijn eigen paar moeten diep leren. En, uh, en daar, is, daar wat heb ik geen geïnvesteerd, had ik liever daar moeten investeren. Ja. Zou ik dat. dat Bijvoorbeeld Nederland, die gaan naar Australië. Ze moeten allemaal op gaan beginnen. Die ja. maar... moet over wat kosten van energie, van emotioneel en van alles. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik, ik, ik begrijp, Pierre Mon, dat het, dat het een, een, een dat het gevoelig verhaal is. Dat het, dat het niet, niet makkelijk is voor je geweest dat, dat je naar Nederland bent gekomen. Maar dan, dan wil ik toch nog een keer vragen van waarom ben je naar Nederland gekomen? Was, dat was, als ik het zo hoor, niet vrijwillig. Ja, vrijwillig, echt vrijwillig. Het is niet een, uh, niet, uh, niet een bepaalde dwang of bepaalde armoede. Of een bepaalde, nee, dus is absoluut vrijwillig uh, vertrokken. Ja. En, wat, wat heb... niet... en waarom, ja. waarom vertrok je dan vrijwillig? Ik zei ze straks, en ik weet niet of dat je het goed begrijpt, dat dat beeldvorming Dat is beeldvorming, dat is een. Uh... Onbewijs als jong, dat is de dromen, dat is een ander mooi land, en, uh, uh, dat is idealisme, dat, maar dat klopt helemaal niet. Dat idealisme van uh, democratie, idealisme van een beter leven, idealisme. Dat is allemaal dromen als jong is. Ja. Maar dan, dan later kom je achter, ik ben hier gekomen, ik heb ook wel de hoge opleiding gehad. En, uh, en, ik, het, ik, ik ben vrijwillig vertrokken. Mm -hmm. Nou, en ik ben forever naar het Nederlands gekomen. Maar dat is meer was een idealisme, een beeldvorming die niet klopt. Ja. En neem je dat dan jezelf als kwalijk, dat je denkt, ja, jammer dat ik dat gedaan heb? Of heb je zoiets van, nou, ik heb daar weer van geleerd, het heeft me weer verder gevormd tot wie ik nu ben? Nee, ik neem mezelf niet kwalijk. Ik neem wel de. de, de, de, de... Uh, wat kan ik zeggen, de, hoe, hoe wij als mensen, en heel veel, hoe wij verkeerd worden geïnformeerd. Daar neem ik wel, of dat is een bepaalde politiek, of een bepaalde uh, regering die dat aan rood spelen. Uh, wordt, er is een beeldvorming die totaal niet klopt, ook bestaat ook niet. I, I, er, wij worden niet genoeg geïnformeerd over de realiteit. Maakt niet uit waar, of over worden politiek, of over de over het rechtssysteem, hoe dat werkt. Eigenlijk, wij worden we echt dom gehouden. Zo kan ik wel zeggen. Maar dat, dat bedoel je mee te zeggen, Dus je bent in Nederland komen wonen... en op dat moment uh, ben jij voor jouw gevoel verkeerd ingelicht? Of nam je dingen aan die uiteindelijk nee, nee, anders bleven nee, te zijn? Nee, niet verkeerd. Het was niet dat ik zelf... Even, dat is beltvorming. Je hebt ook een belt over Amerika als je gaat wonen. Dat is prachtig en dan kan... Weet ik veel van, allemaal verhalen worden heel mooi gemaakt. Als u daar komt, dus ik weet zeker dat kom je tegen een andere realiteit. Eh, zelfs staat in binnen de hele wereld, dat We hebben ook een, een bandvorm over China, hoe dat daar werkt. Mm -hmm. Mm -hmm. En zelfs over Europa en Afrika. En dat is totaal. Eh, dat is dat ja, zelf ben ik opgegroeid over Europa. Dat is een mooi land, dat is een paradijs. En dat. Eh, de Democratie en zo, dat hoor je, die verhalen. En dat, ja, je hoort van, van mensen die hier werken of die komen met de vakantie. Of, uh, en je ziet dat, en, en niemand vertelt de realiteit. Ook niet hier in Nederland, je hoort over, uh, weet ik over iets die je denkt, nou, dat klopt allemaal, maar dat is niet zo. Ja, over rechtssysteem, voorbeeld, Dat is. Uh, ja dat klopt, en dat is duidelijk, omdat ze hoort wel. zoals dat een god is, maar het is niet zo. Maar zo dat het je meemaakt, dan leg je pas achter of iets anders. Mm -hmm, ja. En dat is best voor mijn hersenvormige kinderen in, in algemeen maken, ja. ja, Dat je een bepaald beeld kunt hebben en je komt er en dan kan het toch anders zijn. En dat, dat is iets wat. Ja, wij worden wel oh, ja. uh, dom, wij worden dom gehouden. Dat is uh, een politiek spelerrol of binnen de kapitalisme of socialistisch. Ze worden in het algemeen mensen dom gehouden. zo uh, uh, ja, zie ja, ik. Ja. Ja. Ik wil je bedanken voor je verhaal, Pierre Mont, over uh, van Marokko hier naartoe wat je hebt uh, gedeeld. En ik wens je ja. nog een goeie, wens je nog een goede nacht. Jij ook, dag. Tot ziens. We praten vannacht over emigratie en remigratie. Wilt u daar wat aan toevoegen? Heeft u ervaringen? Heeft u zelf familie een keer uitgezwaaid op het vliegveld? En uh, nee, wilt u daar wat over kwijt? Uh, we gaan straks ook nog luisteren naar een reportage over uh, veel boeren die vertrekken naar uh, bijvoorbeeld uh, Denemarken, een populair land, uh, waar de, voor de agrariërs uh, veel, veel ruimte ook is. Maar ook naar Amerika, Canada, daar horen we straks nog een reportage over. Maar we gaan eerst luisteren naar Burgert Lewis met zwart, wit en bel te gerust 0800 1121 om mee te praten over dit onderwerp, emigratie en remigratie.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 Denk niet, zwart. Lewis en Zwart-Wit in Dit is de Nacht. Waar we praten over emigratie en remigratie. Maarten Hacht was op een beurs voor uh, uh, agrariërs. En die beurs heet Emigrariërs. Ja, je moet het toch een uh, mooie titel geven. En hij sprak daar verschillende mensen die dachten ja, over een emigratie... naar bijvoorbeeld uh, Amerika of Canada. Maar hij sprak ook een gezin dat in uh, Denemarken woonde... maar vervolgens weer remigreerde naar Nederland. Emigraria... De beurs voor uh, boeren die willen emigreren. Veel jonge mensen hier, jonge gezinnen, kinderwagens. Dat is toch uh, blijkbaar de leeftijd waarin dat nog kan. Uh, zijn jullie van plan te gaan emigreren? Uh, misschien wel. Eventueel aan uh, de zeemland kijken voor Amerika, maar misschien kan het ook wel uh, Argentinië Zuid-Amerika worden. Zuid-Amerika? Ja. Beetje warmer dan in Nederland. Is dat uh, de belangrijkste reden? Is het Nederland te koud? Nee, maar er is geen ruimte meer. He. Die vind je wel in die landen. Wat voor bedrijf heeft u? Melfi. En waarom zou u weg willen uit Nederland? Om de dictatuur van regels hier zo. <laughs> daar bent u zat. Daar ben ik hartstikke zat, ja. U zit hier eigenlijk voor om deze mensen te adviseren over de Verenigde Staten. Uh, want u bent daar al een tijdje geleden naartoe gegaan, hè? Ja, wij melken daar uh, sinds uh, april 2004 560 koeien. Waarom bent u weggegaan? Je kunt niet makkelijk uitbreiden uh, omdat de quota. Uh, de... Ja, dat is toch de grote factor. In Wisconsin, in Amerika, hebben we geen quota. Dus we kunnen melken net zoveel als we willen. Bart Wagenvoort van Wagenvoort Advies. U bent hier om boeren te adviseren over hun emigratie. Ja, wij adviseren boeren over het, het grensoverschrijden. U heeft hier een kaartje hangen van Denemarken en een vlag van de Verenigde Staten. Zijn dat de landen waar u het meeste mee heeft? Ja, Denemarken is denk ik heel geschikt voor grote gezinsbedrijven. Tot aan 250 melkkoeien. Dan de Verenigde Staten op zich is een heel groot gebied. Dat kun je onderscheiden in twee stukken. Dat is het Midden-Westen. Dat is op zich best heel goed geschikt voor bedrijven... vanaf een 350 melkkoeien tot aan 1000. En wil je echt gaan zeggen van nou... Ik, ga, ik heb een fabriek en ik produceer melk en daar heb ik koeien bij nodig. Dus dan gaan we het hebben over twee, drie, 4.000 melkkoeien. Dan moet je denk ik naar de Pierre's toe en dan kom je dus in Texas uit, Kansas, een stukje Oklahoma. Dat adviseert u mensen? Zeg maar. u, u vraagt eerst wat, wat voor bedrijfsgrootte denk je aan? Ja, je moet eerst weten wat het managementplan is, wat wil iemand. Wat, wat zijn nou een beetje de trends die u bespeurt op het gebied van emigratie van boeren? Nou, en je ziet een trend, dus die mensen die dus weg zijn gegaan. Die hebben zich op een gegeven moment ergens in Europa gevestigd, maar ook wel elders. En die hebben daar een jaar of tien hebben ze daar gezeten. Dat is hun goed gegaan. Die willen nu nog weer eens een keer wat. Een gedeelte daarvan dat komt terug naar Nederland. Dat gaat hier verder. Zijn dat mensen die uh, mislukt zijn? Die... Zeker niet. Het zijn mensen die, uh, die gewoon weer andere mogelijkheden zoeken. En of dat dan in Nederland is, dan is dat in Nederland. Dus eigenlijk kun je zeggen dat de trend is dat je een verzakeling krijgt van die landbouw. En dat die landbouw zich nu eindelijk eens een keer gaat gedragen als normale ondernemers. En ook daar gaan produceren waar dat volgens hun het beste kan. Nou eindelijk zegt u? Nou ik denk dat dat een hele gezonde situatie is. Dat je als sector je gaat aanpassen aan datgene wat er speelt. En dat betekent ook dat je... Als totale landbouw en ook als boeren dat je je, je, je veel zakelijker met dingen omgaat. En dat vind ik, kijk, ik begrijp wel dat dat heel veel mensen op zich dat dat schrikken wordt. Want dan wordt het mooie idyllische beeld van de boer, dat verdwijnt wel. Maar je moet mijn... iets loslaten, je moet een land loslaten, een historie loslaten van een bedrijf. Ja, maar wij, wij zijn in feite die mensen die immigreren of die verhuizen en, en, en, en boer zijn... dat zijn de espets van de landbouw. Waarom mag de man die voor de AXO naar Denemarken wordt uitgezonden... en over vijf jaar weer verplaatst, dat vinden wij heel normaal. Maar als ik als boer dat ga doen, dan is dat in één keer iets bijzonders. Dat is natuurlijk onzin. Maar er zijn toch heel andere types boeren? Boeren zijn toch geen juppen? Waarom niet? Op de beurs ontmoet ik ook boerin Monique Klunder. Zij is zo'n boer die recent terugkwam naar Nederland om beter te kunnen boeren. Samen met haar man Paul vertrok ze negen jaar geleden naar Denemarken. Ze zetten daar een melkveebedrijf op omdat de kansen daar beter waren. Inmiddels zijn ze vier maanden terug in Nederland. We verlaten de beurs en nemen even een kijkje op hun nieuwe bedrijf. Sta je een aantal schoenen klaar? Ja, klaar. Even wisselen. Oké. Als voor uh, om het hygiënisch te houden zeg maar, en de ziekte buiten de deur te houden. Dus geen bacteriën mogen erbij komen, want dat is ja, zonde van de kippen als daar wat mee gebeurt straks. Ja, want dit zijn uh, geen koeien, hè? Nee, dat zijn geen koeien. Nee, dat zijn ook iets meer als uh, het aantal dat we hadden. Ja, want hoeveel, uh, hoeveel kippen zitten hier bij elkaar? Nou, we hebben drie stallen en uh, in totaal zitten er 30.000 uh, kippen uh, met hanen inclusief. Het is gewoon kippen, hè? Ik zie ze overal een beetje tussendoor... Uh... Ja, het is schaalkippen, zo noemen ze het wel. Voor de consumptie-eieren of? Nee, voor de um, productie van broedeieren. Dus hier moeten nieuwe kippen uit voortkomen? Hier komen kuikertjes uit en die worden weer naar een bedrijf gebracht die ze groot brengt voor het eten van de kip. Uw man Paul uh, is hiernaast aan het werk bij de eiermachine. Ja, hij is bijna klaar, denk ik. Oh nee, hij is nog volop bezig. Hier staan uh, heel wat treetjes eieren. Uh, eigenlijk nieuwe kippen uh, moeten dit worden. hè? Ja. De eieren zijn het. Ja, hopen we. Hoe lang doet u dit nou al? Kippen houden? Nou, vanaf 12 september. Dus eigenlijk nu nog maar een uh, maandje of vier, vijf. Ja. Spannend. Ja, best wel. Nieuw vak. Dus een nieuwe uitdaging. Gaat u goed af? Fluitje van de cent. Het is goed voor mij. Een koffie koffie. Ja, lekker. Vier maanden nu uh, in uh, Nederland. In Na, Hoe lang uh, zijn jullie in Denemarken geweest? Meneer half jaar. Een flinke tijd. Ja. Er zijn denk ik ook wel wat foto's gemaakt in die tijd? Ja, er zijn foto's gemaakt, maar die staan nog uh, boven en die zijn nog niet eens uitgepakt. Maar uh, kunnen we ze toch even bijpakken? Kan ja, ik een beetje ik beeld krijgen ik van... kan uh, even ja. Okay. Blauwe. Blauwe ja. Een grote blauwe doos. Een grote blauwe doos, ja. Met allemaal mapjes met foto's. Ja, ik had ze al wel gesorteerd, maar niet uh, aan toegekomen om er uh, wat van in te plakken. Dit is van onze is een paard. Uw dochter te paard, denk ik. Ja. Uh, ik zie een van... koe. <laughs> Dit is de koe. Dat is onze mooie koe, waar we, -koe. Ja, waar we gewoon heel veel uh, plezier mee gehad ja. hebben eigenlijk. Want het was een heel mooi vee. En uh, ja, we hebben daar gewoon leuk, uh, leuk mee gemolken, laten we het zo zeggen. Een bruine koe. Ja, een klein bruin koetje. Geeft veel uh, eiwit en vet. En niet zo gek veel melk. Maar hoger gehalte Dus zeg maar kwalitatief goede melk. Ja, een zeer goede melk. Jullie zijn dus teruggekomen afgelopen zomer. Terug naar Nederland. Waarom? Ging het zakelijk gezien niet meer goed in Denemarken? Nou, oh, dat ging hartstikke goed. <laughs> nee, we hadden, we konden, ons bedrijf staat op slot. We mochten niet verder uitbreiden van de, van de gemeente. Niet, omdat we te dicht bij het uh, dorp woonden. En we hadden meer uh, koeien nodig, meer dierenheden om de toekomst voor te blijven. Het is dus eigenlijk vergelijkbare problemen als waar Nederlandse melkveehouders tegenaan lopen. Juist. Nou, schijnt er een hele hoop ruimte te zijn in landen... zoals de Verenigde Staten, Australië. Ja. Om daar eens even een flink melkveebedrijf ja. op te zetten. Toch hebben jullie daar niet voor gekozen. Jullie zijn teruggekomen naar Nederland. Waarom? Nou, ik denk ook onze vraag was... word je gelukkig van een heel groot bedrijf? Hij is echt een koeien, een veeman. En als je een groot bedrijf gaat kopen... want dat doe je dan in Amerika... dan ben je meer manager. En is het, heb je personeel die met de koeien omgaat? Is het dan, dan is het de vraag... Vind ik dat belangrijk? Of vind ik het belangrijk om gewoon met mijn vee contact te houden of met dieren te werken? Ja. Maar uw vrouw zegt, u bent een echte koeienman. Ja. Maar <laughs> nu werkt het toch echt met kippen? Ja, ja doe eens gek hè. Kippen die doen het gewoon beter nu. Dat is toch nog niet te zeggen? <laughs> dat, dat zien we dan. Lijkt me ja wel. Komt de vrachtwagen binnen? Dat ja, vind ik niet geweldig. Wij vinden dit echt geweldig. Ja. Dat die komen weer als de eieren halen. Ja, dat is echt. Dat is genieten. Ja, dat is ja. echt heel super gaaf. Daar ja. ja. gaan ons product heen. En ons product heeft... ja, gaat ja. naar, naar, naar een boerderij. En dan wordt een ander bedrijf... wat het goed gebracht wordt ge uh, ja, voor de consument. Het, het is gewoon het bewijs dat je, dat je bedrijf goed loopt, zeg maar. Ja. Toch, uh, jullie praten er zo nuchter over. Ja. Maar het is een hele omslag. Je laat wel even wat achter. Ja. Dan, uh, nou, soms ook, Ik heb er in ieder geval af en toe eens moeite mee, ja. Ja, andere omgeving. Nieuw vak... Het kost even tijd. Uw adviseur, Bart Wagenvoort, die zegt... Uh, boeren moeten de experts van de agrarische wereld worden. Ge dat is goed, die ontwikkeling. Bent u dat met hem eens? Nou, verandering van spijs doet eten natuurlijk, hè. Dus uh, verkeerd is het niet. Maar ik denk dat het niet, niet de trend is van uh, vijf jaar daarin naar vijf jaar daarin. Ik denk dat het niet de trend is. Waarom niet? Een boer is toch geen jub? Nee. Nee, dat denk ik niet. De boer werkt met gevoel, denk ik. Ja. Bij ja. ons, denk bij, ik. Bij ons, maar... Maar ik denk de nieuwe generatie wordt anders opgevoed... Ik denk dat daar wel een verschuiving in is. Zakelijker? Ja, dat ja, denk ik. Staat, en ja. ook de kick van een groot bedrijf hebben. Ja. Dat is onze hele opzet nooit geweest. We wilden gewoon boeren en een boterham met beleg. En dat zit eigenlijk. Maar ik denk de nieuwe boeren, de nieuwe generatie... ja, ik denk dat die anders in het leven staat. Goeie zaak, dat het zo allemaal wat nuchterder wordt. Ja, ik vind het persoonlijk wel. Het gaat toch om de knikkers tenslotte. En het mooie idyllische beeld is voor, uh, Ach, voor de toeristen. Jee. Voor de toeristen, ja. Maar niet meer voor de boeren. Nou, dat weet ik, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat gaan we in de vraag. Dat <laughs> durf ik niet te zeggen. Nee. Ik denk dat wij dat ook wel hebben. Wij willen ook vrij wonen, wij willen ook de natuur ruiken en proeven. Zeg maar. Dat blijft, want daar, daardoor doe je dit vak. Ja. Maar ja, zoals het vroeger was, kan ja, ook niet meer. Want niet daar meer. Is, er is veel te veel massa tegenwoordig. Dus het is keihard werken. En de maatjes zijn te klein, dus ze moeten met massa. Een reportage gemaakt door Maarten Hag. Ja, Een nieuwe generatie boeren die anders in het leven staan. En uh, ja, kent u bijvoorbeeld een uh, nieuwe generatie uh, boeren? Of is dat familie bijvoorbeeld van u? En hebben die uh, de stap gemaakt om bijvoorbeeld naar uh, uh, Amerika te gaan... of Canada of bijvoorbeeld Denemarken? En wilt u daarover bellen, dan kan dat zeker via 0800 1121. en ook andere verhalen over ja, emigratie en remigratie... die zijn welkom via datzelfde telefoonnummer 0800 1121. Hilus voor jou in deze nacht met Star uit 1972. Aan de telefoon heb ik uh, Paul. Goede nacht voor ons en voor jou is het een goede middag, want het is bij jou 12 minuten voor 1. Ja, is het is uh, 10 minuten voor 1 en ik uh, hang aan de lijn vanuit uh, de Republiek van Vanuatu. Ja, nou, dan moet je nog even één, één keer halen, want je viel een klein beetje weg, de Republiek van? Vanuatu. Vanuatu. En de Republiek van Vanuatu, dat is een, een heel ja, een klein, mooi eilandje. Als we het even, zeg maar, heel grote wereldkaart pakken, heb je Australië. En dan heb je tussen de Fuji-eilanden en Australië, heb je Vanuatu. Dat klopt. Um, vroeger is het uh, bekend uh, geweest als uh, de nieuwe Het is een condominium. Uh, het is bestuurd geweest door Engeland en Frankrijk. Het zijn 85 eilanden... Uh, vulkanische eilanden, voornamelijk. Ligt op een breuklijn. Op drie uurtjes vliegen vanuit Sydney. En drieënhalf uur vanuit Brisbane. En het is uh, ja, een eilandstaat, uh, Melanesië. Daar wordt het toegerekend. Tegen ja. Polynesië aan. En sinds twee weken ben je geëmigreerd naar uh, Vanuatu toe. Waarom ben je daar naartoe gegaan? Uh, het heeft allemaal te maken met uh, mijn ouders, die uit uh, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea naar Nederland toe gingen uh, met redenen om, uh, om nieuw guinea uh, later op te bouwen... omdat onafhankelijkheid uh, was beloofd aan de Papua's. Dat is nooit gebeurd. Veel Papua's zijn in Nederland blijven hangen... en uh, helemaal geïntegreerd. Uh, na ruim 50 jaar uh, heeft mijn moeder uh, de knoop omgehakt... en besloten om familie, gevluchte familie uit Nederlands nieuw guinea toen Indonesië annexeerde... Uh, ...op te gaan zoeken die al jaren op Vanuatu wonen... ...via het en Guinea, de Pacific zijn ingegaan... ...naar Fiji en onder andere Vanuatu. Uh, het huis is verkocht uh, begin mei. En uh, alle spullen en, en alles is verscheept eigenlijk in dozen en in een container. Komt over drie maanden aan hier op Vanuatu. En dan begin ik met, uh, met mijn leven op te bouwen. Nu ben ik er eigenlijk al een beetje mee bezig... ...maar uh, ja, dan krijgt het meer, uh, meer uh, richting. Ja, en, en dat geldt dus ook voor jouw ouders? Die zijn dus ook naar dat eiland vertrokken. Ja, dat klopt. Mijn moeder die zit hier ook. en uh, ja, Ik begin hier een uh, heel nieuw leven. Ja. En woon je dan nu in een tijdelijk huis? Of huur je nu op dit moment iets? Of zit je in een hotel? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik, uh, er zit hier familie en die hebben uh, nog een huis. En uh, daar woon ik op dit moment... Uh... En kan je ze omschrijven hoe, dat, hoe Vanuatu eruit ziet? Wat voor klimaat het heeft en hoe het leven daar uh, ja, een beetje georganiseerd is? Um, Vanuatu, uh, ik vertelde het al eens, is uh, Frans en Engels geweest. Het, uh, het heeft een onafhankelijke staat sinds uh, begin jaren tachtig. Er worden drie talen gesproken. Frans, uh, Engels, bislama. Dat is een, uh, een, een mengelmoes van Engels en uh, lokale talen. Um, het is heel erg vruchtbaar. Um, het is een eilandenrijk op een breuklijn. Er is heel veel vulkanische activiteit. Er uh, gebeurt regelmatig wel een aardbeving. Um, het is vruchtbaar. Um, het is groen. Um, het is actief. Het is een jonge natie. En de mensen zijn heel erg trots op hun uh, identiteit. En um, ja, het is, het is te vergelijken met een, uh, met een land wat tussen de eerste en de tweede, uh, tweede categorie zit. En dan bedoel ik ermee te zeggen... Uh, het is verder dan een uh, ontwikkelingsland. Het is een land in Moring. Ja. En wat, wat ga je daar uh, gaan doen? Want je hebt de keuze gemaakt om daar naartoe te gaan. En wat, wat ga je zo meteen doen? Uh, ik heb uh, vorig jaar Van der Water al bezocht. Ik heb het uh, toch wel enigszins een beetje voorbereid. Ik heb een... Uh, uh, uh, aanvraag nu lopen voor de Vanuatu Investment Approval. Ik heb vorig jaar een holding geregistreerd. Ik wil toch uh, zelf geld gaan, uh, gaan verdienen. Uh, dat is dan ook de enige mogelijkheid om hier te verblijven. Dus een investment approval indienen op basis van een holding die je hebt geregistreerd. Dan kun je een eigen bedrijf beginnen. Uh, ik wil uh, me hier gaan richten op, uh, op de tax-free business. Vanuatu is ook een uh, belastingvrij paradijs. Uh -huh. um, en er komen ontzettend veel toeristen hier zo binnen. En Vanuatu wil zijn GPD gaan uh, omhoog krikken. Uh, zodat het uh, in de richting kan gaan van Monaco en de Cayman Islands. Um, de situatie op Fiji, wat nog altijd onstabiel is, uh, heeft er ook uh, enige positieve uh, voordelen uit. Uh, Vanuatu uh, richt zich op uh, toerisme grotendeels en op de export van vlees. Maar toerisme is toch wel het grootste waar ze zich op richten. Ja, en waar, waar komen die al die toeristen vandaan? Uh, toeristen komen voornamelijk uit Australië en Nieuw-Zeeland. Die doen die Circle Pacific Tours met die hele grote cruise liners... die elke eilandstaat zo'n beetje afgaan. Uh, Vanuatu heeft nu twee keer per week zo'n hele grote cruise linerboot binnenkomen... Uh, en dat gaat uh, richting één keer per week vanaf volgend jaar. Dus dan komt, oh, Sorry, één keer per dag volgend jaar. Ja. Dus dan komt er één keer per dag zo'n boot binnen. En daar moeten we het van hebben. Het klinkt echt heel, heel gaaf. Het klinkt ook een beetje als een, als een soort van jongensdroom die uitgekomen is. Is dat het ook voor jou? Ja, absoluut, absoluut. Ik kan hier helemaal mijn draai vinden en uh, ja, ik voel me hier ook helemaal een uh, Melanesia. Ik ben uh, ja, zelf als, uh, als uh, uh, een Nederlander opgegroeid, maar mijn ouders komen allebei uit uh, voormalig Nederlands Nieuw-Genea. Uh, ik heb een tijdje op West-Papua gewoond en daar kon ik mijn draai en mijn identiteit niet terugvinden, maar hier weer wel. Dus uh, Van der ja, het is echt een droom wat, uh, wat is uitgekomen. En waar, waar, waar, waar zit het hem dan in dat jij je identiteit hier wel kwijt kan? Nou, mijn erkenning. Uh, ik, ik, uh, uiterlijke kenmerken van uh, Negride, Melanesie heb ik allemaal mee. Ik heb een kleurtje mee. Uh, mensen respecteren me. Uh, ze zijn vriendelijk, ze zijn open. Uh, ik word aangesproken. Ik word gezien als uh, een Nivan. Uh, de mensen noemen zich hier uh, Nivans. Uh, ja, mensen uit Prato. Worden zo genoemd. Um, ja, ik, uh, ik pas hier helemaal thuis. En ik voel me hier ook helemaal thuis. En ik word gerespecteerd en uh, gewaardeerd. En um, ja, ik ben helemaal in harmonie. Ja. Het is een hele stap geweest om daar uh, naartoe te gaan. En ze heeft denk ik ook veel voorbereidingen eraan vooraf gegaan. Wat is nou echt iets waarvan je zegt, ja, als je een keer gaat emigreren... dan, dan moet je echt absoluut opletten of dan moet je eerder mee gaan beginnen. Want dat is een, een essentieel punt voor emigratie. Nou, ik wou het eigenlijk zo snel mogelijk. Uh, dus uh, zeker ook met de verkoop van het huis uh, hebben we het toch eigenlijk maar vastgehouden van we willen weg, dus dan moet moeten thuis maar naar beneden. Dat hebben we in, in stappen gedaan, maar eigenlijk binnen, binnen een jaar tijd was het huis verkocht. Uh, de verscheping was ook een punt. het is niet uh, de verhuizing naar Amsterdam, maar het is toch naar, naar de datum tijdgrens toe. Er moet goed worden afgestemd en uh, nou ja, je moet je papieren goed uh, op orde hebben. Dat doet in principe de verhuizer wel. Maar uh, het, is, het is toch ook belangrijk, ook met de verzekering, dat je dat je die zaken goed, uh, goed op orde hebt. Uh, ja, maar voor de rest uh, viel het in ieder geval wel mee. Ja. En heb je, heb je dan ook voor jezelf een bepaald uh, nou, doel gesteld? Je gaat natuurlijk een bedrijf beginnen. Heb je, geef je dat ook een bepaalde tijd dat je zegt van nou, oké, okay, dan moet het succesvol zijn als het nou niet is. Is het dan weer een kans dat je ooit terugkeert naar Nederland? Of is dit gewoon echt de komende. Tientallen jaren blijf je daar echt wonen en werken. Nou, ik heb, ik heb er bewust voor gekozen om naar Van der toe te gaan. En uh, hier ga ik uh, mijn bedrijf vinden. En ik, uh, ik verwacht binnen, binnen nu en een jaar in ieder geval een bedrijf uh, in ieder geval er, uh, op poten te hebben gezet. En, uh, en aan het werk te kunnen uh, hier op Van der Waterkoop. Maar terug gaan naar Nederland. Uh, hooguit voor vakantie, maar uh, nee. Ik, uh, ik, ik, ik zie het niet meer zitten in Nederland. Nee, en wat, wat is nou echt nog waarvan je zegt van nou om het eiland van Vanuatu dan eventjes op de kaart te zetten? Wat is nou echt een, ook voor de toeristen die daar veel dus langskomen met, met cruiseschepen, wat is nou echt een ja, toch een bekende plek of een hotspot van Vanuatu? Um, Tanne, en dan heb je het over Mount Yasur. Mount Yasur is uh, de meest toegankelijke term uh, ter wereld, waar je om de anderhalf minuten een uitbarsting hebt. Uh, je kunt het vrij makkelijk. Uh, te bezoeken. Hij ligt op ongeveer 1300 meter hoogte, een berg, en een hele grote kratermond. Uh, dus ja, je, je, je kunt um, het, het diepe gevoel van de aarde gewoon goed zien en goed voelen bij, uh, bij die vulkaan. Uh, hij ligt op een eilandje, op ongeveer 20 minuten vliegen van het Ik moet Evaten. Ik moet je, je, ik de moet de je helaas onderbreken, Paul. De, de, de tijd zit er ja, helaas ja, op. Uh, okay. Ik wil je in ieder geval bedanken voor je verhaal... en ik wens ja. je daar een hele mooie tijd toe. Prima. Nou, leuk uh, om in de uitzending te zijn geweest. En een heel goed programma.